voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Plot lewin met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... loopt tegen de 100, melden Somalische autoriteiten. In ziekenhuizen liggen nog tientallen gewonden. Vanochtend ontplofte een bom in een vrachtauto bij een controlepost. De meeste slachtoffers waren studenten en leerlingen... die met de bus naar school gingen. Bij een chemiebedrijf in de Groningse plaats Varmsum was vanochtend voor de derde keer deze maand een stofexplosie. Een van de hoogste categorie. De stofwolk trok erna over Appingedam en Delcel. De vezels die bij zo'n explosie meekomen kunnen kankerverwekkend zijn. De stofexplosies bij het chemiebedrijf ontstaan bij het bewerken van een harde steensoort, onder meer voor schuurpapier. Net als in Nederland is vandaag ook in Duitsland de verkoop van vuurwerk begonnen. Veel Nederlanders rijden de grens over om daar hun vuurwerk in te slaan. En dat leidde vanmiddag tot een aantal files. Reden dat Duitsland populair is bij vuurwerkliefhebbers is dat het vuurwerk een stuk goedkoper is. Ook zijn er minder veiligheidseisen. Vandaag, maandag en dinsdag kan vuurwerk worden gekocht. Het afsteken mag pas vanaf dinsdagavond 6 uur.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 Schaatser Thomas Krol is in Heerenveen Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. Hij eindigde voor Patrick Roest en Koen Verwij. Jutta Leerdam won de 500 meter bij de vrouwen. Tweede werd Letitia de Jong en Femke Kok pakte brons. De eerste drie van elke afstand plaatsen zich voor de WK-afstanden. In het weer de temperatuur daalt snel vanavond. In het binnenland gaat het licht vriezen. Lokaal kans op een mistbank. Morgen droog en vrij zonnig bij 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in ZFM ZFM Met nu, entertainment for you Fields of loneliness Every breath As cold as ice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 Ja, vandaarom daarom zit je ook hier natuurlijk. Ja, Vanwege, natuurlijk, ja jouw nieuwe single, Elke Nacht. Ja, hele leuke single, ja, ja inderdaad, is mijn tweede single. Is het tweede single inderdaad, ja. daar hebben we het net al over gehad. En uh, ja, Jasje, dat was de eerste, of kijken. Ja, ja. Nee, ik wil je kussen, dat was mijn oh, eerst, eerste single, okay, die, is okay, een, okay. die is een jaar terug uitgekomen. En uh, deze single is uh, in uh, november uitgekomen. Oké, okay, ik wil je kussen. En dan hebben we inderdaad de laatste jas. Dat was... El Elke nacht is ja, de tweede single ja. En de laatste jas, dat is een, een lied... wat ik uh, eigenlijk gewoon voor de lol op YouTube heb gezet. Omdat ik dat gewoon een heel leuk lied vond. Ja, ja. Oh, ja een feestelijke ja, aangelegenheid, zeg maar. Hè? Ja, nou ja, goed, de laatste jas is niet zo heel feestelijk, maar... Uh, nou ja, het is maar hoe je het een beetje interpreteert <laughs> natuurlijk. <laughs> ja, goed, uh, het woord zegt dat al, hè, de <laughs> laatste jas. Ja. Dus uh, ja, goed. Ja, ik hoop uh, dat ik nog heel lang uh, die jas niet aan hoef te trekken, nee, nee, maar... Uh, <laughs> <laughs> nee, oké. Okay. Nou ja, even, uh, ik heb gelijk een binnenprintje inderdaad.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 het is helaas voor veel mensen nog een alledaagse iets. Daar ontkomen we niet aan, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het altijd blijft. Ik denk dat we nog even moeten gaan beluisteren. Ja, dat gaan we vergezellig doen. Elke nacht. Eddie Westen.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 jouw prins op het witte paard. Mijn hart had ik voor jou bewaard. Elke nacht droom ik van jou. Zonder jou ben ik zo eenzaam. Ik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 Ja, dankjewel. Ja, dat, dankjewel. Uh, dat, zeg, ja, dat had ik het net al over. 99% uh, is toch allemaal een beetje op tempo. Ja. En dan, dan hoor ik dit weer. En dan denk ik van, hé. is toch weer eventjes uh, verfrissend. Even weer wat anders. Ja, het is een, een, een lekker duintje. En uh, ja, ik hoor over het algemeen dat die ook gewoon lekker opgepakt wordt. En uh, hij blijft lekker hangen. Ja. Net zoals mijn eerste single. Die is een beetje in dezelfde trant muziek, muzikaal gezien. Dus ja. Uh, ja, heerlijk. Heerlijke muziek om te maken.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 ie, -E. ja, ja, niet ja. met Y, want anders ja, komt het nou, ja, niet daar. Velen vele zullen dat schrijven met i eh, ja, met y, ja. Greg, inderdaad. Maar in ieder geval, eh, ja, info ja, En dat met ie En ja, Ja, ja is dat is een website, daar kunnen en, ze uh, alles ja. vinden.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 aan de laatste jas. Een typische hazersound. Ik denk, uh, dan we even gaan beluisteren. Nou, dat gaan we doen. doen we. Ja, die ja. wisten. En uh, de laatste jas. Ik had vriendinnen bij de vleet omdat ik geld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 Wat was de opzet? Het was voor jullie acht seizoen, maar ik heb goed opgelet. Toen ik in de gaten kreeg dat voor jullie liefde niet bestond, kreeg je een koekje van eigen deel Als ik ga tussen zes planken Voor jullie op aarzen Nou dan neem ik hier te grazen Eigenlijk was het omgekeerd Ik heb ook van jullie geprofiteerd Want de laatste jas Die heen geen zakken Als ik ga tussen zes planken Heb ik alles opgemaakt Dan heb ik jullie wel janken, maar daar is je Ja, dat was hij dan, de laatste jas, eh, Eddie. Ja. Nou, voor ons niet, gelukkig. Nee, gelukkig niet. En ik hoop dat dat ook Vlapen. nog zo blijven blijft. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, zeg ik, ja, nog lekker in het gehoor. Ja, relaxed. Ja, ja, ja zeker. En het is ook uh, precies de reden waarom ik... Uh, ja, dit nummer gewoon uh, wilde maken. En hebben met, uh, met, met John van der Ven. De uh, sound al. He, de, ik hou ook wel van de Hazes sound. Oh. Eddie oh, oh. oh, ja, zat er <laughs> ik, doorheen ik, ik, hou, ik hou van de Hazes sound. He, uh, ja, ik ben nou eenmaal Amsterdammer. en ik kom uit dezelfde straat als André Hazes. En, uh, ja... Uh,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 Ja, ja, en het was toen natuurlijk ook, eh, vandaag de dag is dat wat anders, maar eh, toen was ons kent ons. Ja, ja, inderdaad. Eh, ja. Oude jongens krentenbrood, zijn. Oude jongens dus krentenbrood, <laughs> inderdaad, ja. Ja, en dat, eh, dat is tegenwoordig een beetje, ja, toch wel, jammer ja, ja. Eh, veranderd. In, in, in volksbuurten zoals de Jordaan, zoals vroeger, dat, dat, is, dat, ja, dat vind je gewoon niet meer, hè. Dat, dat, met z'n allen voor elkaar, hè. Dat, dat, ja, mensen zijn een beetje op zich geworden in dat opzicht. ja. Op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 Ja, het, het, ja, we ja, hebben er ja, gewoon Walt, nog... Nou ja, ja Walt, het weer ja, ja, goed. Ja. <laughs> het is maar niet ja, goed in Amsterdam. Nee, oké, okay, maar hij bemoeit zich wel heel veel met, met, met, met muziek zien ook daar. En, ja. Uh, ja, goed, uh, niet te vergeten de man in zijn gele zwembroek, hè, Dries Roelvink. <laughs> ja, nou, ja. Nee, bedoel, ja hij is helemaal bekend in Amsterdam. Ja, dus, ja, ja, zeker. <laughs> maar je kent hem niet. Ja. Nee? En toch, uh, het, uh, ja, ik vind het altijd toch wel... Uh,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 Ja. Ja. Nou ja, maar ik ben ermee grootgebracht. Ik, ik, ik zeg het, hij wordt altijd een beetje... Uh, belachelijk gemaakt. Ja, zo. maar ja. er zijn genoeg artiesten maar. die liedjes van hem zingen. Hè? Want ja, ja, ja, hij heeft heel ja, ja. veel leuke... Ja, ja, ja. en goede liedjes gemaakt. Ja, zeker. Ja, dus uh, ja, we moeten hem zeker muzikaal niet onderschatten, de beste man. Nee, ja, en ik weet ook niet waarom dat het is. Ja, nou ja, goed, kijk je. <lacht> ja, je roept ja, het een beetje kijk af... Ja. als je je gele zwembroeken... Ah, uh, ja, tussen, Ja, in zijn bar inderdaad. Hé, uh, <lacht> hey, maar... Um,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 Oké, okay, ik denk dat we even gaan luisteren. Ja, gezellig. Kijken, uh, we. kijken wat het uh, ja, teweeg brengt. Ja, ik hoop, ik hoop een, mooie, <laughs> een heleboel mooie dingen. Oké. Okay. En, uh, en die wisten. En uh, ja, ik wil je kussen. Jij bent het paradijs op aarde.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 Laat mij bij jou zijn dag en nacht Ik wil je kussen, kussen, kussen 24 uur per dag Ik wil je kussen, kussen, kussen 12 maanden en als...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 Gepraat. Ik wil je kussen, kussen, kussen, 24 uur per dag Ik wil je kussen, kussen, kussen, 12 maanden als het mag Ik wil je kussen op je mond of op je bank Bent je kussen. Ja, klinkt lekker, Eddie? Ja, lekker hè? Uh, ja, dat, dat je zegt van nou... Uh, ik heb alweer ja, helemaal zin in de zomer. De zomer komt ja. eraan, inderdaad. Ja, precies. ja, nou, ja dat uh... Kijk hoor. Ja, ik zit, ik zit een beetje te puzzelen. Ik zit hier een beetje verkeerd te drukken allemaal. Ah, dat geeft niet. Dan zal niet mij maar niet wegdrukt. Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat gaat niet Dat Dat schuifje, dat blijft allemaal bestaan. Nou nee, ja, ik zit even te kijken of we nog wat hebben eigenlijk van jou, maar...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 Ik heb ook niks met Paul de Leeuw, maar eh, inderdaad, net wat je zegt... Eh, ja, bepaalde nummers, eh, ja, die spreken je toch aan. Ja, inderdaad. En, eh, en... On, ondanks dat, nou ja, zingen wil ik het niet noemen... het is eigenlijk een beetje wat eh, hij... noemt het op, he, als het ware. Ja, het valt me wel heel veel. Van deze versie, eh, ik heb je lief... staan de verschillende uitvoeringen van Paul de Leeuw zelf op, ja. uh, op, op Facebook... Ja. of even op uh, YouTube...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 Ik voel het heel vaak als jij opstaat, of na een zomerse bui. wordt al week bij de gedachten, jij die loopt in me lieve linkstrijd. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik domweg naar je fiets. Het komt ook dat ze nou het gekke, zelfs door helemaal niet.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 Ik proef het tijdens ons zoenen, of als jij plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren, maar heftig vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat briesje, maakt jou helemaal voor mij. Denk als ik jou zo zie lopen God, er gaat een engeltje voorbij Ik heb je lief Ik heb je lief Ik heb je lief Waar moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes En dan maak je dat een beetje bang Ik heb je lief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 een beetje bang, ik heb je lief, 104 kerstbomen lang, ik heb je lief, ik heb je lief.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 Te gaan. Want als je gaat, neem je onze hoofd. D- Chris van Duo en L. De keer die ook, Eddie. Jazeker. Ja, zeker. Hey, uh, ja, net hebben we nog eventjes uh, ja, hiervoor natuurlijk Johan en me gehoord van Paul de Leeuw. Ja. Uh, ik heb je lief. Ja, we zijn eigenlijk een beetje doorheen. Helaas heb je nog niet, niet meer uitgebracht. Nee, nee, helaas nog niet. Maar ja, goed. Wat niet is, dat, dat kan uh, nog komen. Dat kan nog wel. Want achter de, achter de schermen zijn we druk bezig uh, met een nieuwe single. Dus ja.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 Ik wacht zonder je leven, hel lees zonder je wacht en ook wel zonder jou. Mijn tranen van verdriet, die zie jij zeker niet, ze zijn al...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 Vind ik dit wel een van de mooiste nummers? Ja, ja. het is inderdaad een heel, uh, heel mooi nummer. En ook uh, zeker qua uh, melancholie, tekst. Ja. Uh, ja, het is gewoon uh, één. Ja. En nou ja, dan gaan, wij, uh, gaan we hem starten. Die ga ik even ja. voor jullie zingen live. Je, je bent er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ook. Nou, nou laat maar, komen. Dan gaan we. Mooi. Eddie Wester. En uh, ja, hij zingt een nummer van René Verhoogen hier live in de studio. En het nummer is getiteld, uh, daar sta je dan.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 Yeah okay. guys? Nou, daar sta je dan, geen eigen huis waar jij nog komen kan. Nou, daar sta je dan, worden jouw honden ooit geheel. And speak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 dan Henk Damen en ik laat je gaan hier bij ZFM. Entertainment for You. Tot de blokjes van 7 uur. En mijn naam is Fred Heij. En te gast hebben we hier Eddie Wester En uh, ja, je gaat nog, uh, we ja. gaan nog een liedje doen. He. Ja, tuurlijk en, gaan we nog een liedje ja, doen. We hebben er eentje uh, genomen van uh, Jannes. Ja.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 We okay. zeggen. Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Ja, dat klap wel. Dankjewel. Ja, dan ik knap, ah. hey, dankjewel. Ja, heerlijk, Eddie. Ja, ik zie dan wel weer uh, naar het uh, nieuws gaan van zes uur. Dus, ja. Ja, ja. Daar hebben we de tijd mooi opgevuld, dacht ja, ik toch? wel. Hè? Ja, ja. ja. Nou, ik hoop dat uh, de mensen ervan genoten hebben. Ja, ik uh, hoop het ook. En, ja. Uh, nou ja, uh, ze, ze kunnen nog een stukje terugkijken op uh, YouTube, in ieder geval. Ja. Uh, en uh, dat, dat, uh, dat plaats ik er dadelijk even op. En uh, nou ja, dan kunnen ze in ieder geval jou ook bereiken via Facebook. En ja. uh, met Precies, precies. En ja, wat had je nog meer? Uh, Instagram, hè? Geloof Instagram ik, uh, heb ik ook. ook en uh, ja. dus, uh, en, uh, en uh, vooral, vooral mijn uh, Eddy Wester uh, pagina op Facebook. Liken mensen. Ja, en gewoon eventjes. Hoe meer likes, hoe leuker. Het. Ja, eventjes uh, bekijken, even liken. Ja. Graag. En uh, ja, precies. ik zou zeggen, bij deze in ieder geval bedankt.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 <laughs> nou ja, in ieder geval lekker terug. Uh, je gaat nog lekker wat eten onderweg nemen. Ja, dat denk ik wel, ja. Gelijk in. ja inderdaad. Ja, dus ik zou graag, graag zeggen: tot de volgende keer. Zeker weten, ja, graag. Ik niet Everybody having a ball Yeah